Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Hengelo slapen vannacht 100 asielzoekers. Die komen over vanuit Ter Apel in Groningen, waar de noodopvang al een tijd chokvol zit. Het de demissionair kabinet wil dat elke provincie dit weekend nog plek vindt voor 100 mensen. Zo heeft Zeeland in Middelburg een noodopvang geregeld die vandaag open gaat. De commissaris van de Koning is blij dat de buurt goed reageert op die opvang. Het is op dit moment heel positief. Uh... Goed, keurig, uh, dat, het, uh, dat uh, Middelburg ook uh, zijn uh, punt inneemt uh, en dus nog geen negatieve reacties, dus uh, dat is prima. komende week komen er daar nog eens 150 mensen bij. Een jongen van 13 uit Syrië die sinds gistermiddag was vermist in Oog in Noord-Holland is teruggevonden. Volgens de politie was hij weggelopen bij zijn pleeggezin en naar bekenden gegaan. Er werd 24 uur naar hem gezocht, onder meer met een helikopter. De Duitse politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een actie van 50 rechtsextremisten. Die groep was met pepperspray, messen en wapenstokken op pad om illegale migranten tegen te houden aan de grens met Polen. De politie nam de wapens in en stuurde de extremisten weg. Drie kwartier nog tot de topper in de eredivisie. Koploper Ajax krijgt nummer 2 PSV op bezoek. Verslaggever Joep Schreuder vindt het opvallend dat de Eindhovenaren afgelopen donderdag nog een Europa League wedstrijd hadden. En dus minder hebben kunnen uitrusten. Dat is niet voor het eerst. Een maand geleden was het PSV Feyenoord. Toen had Feyenoord twee dagen meer voorbereidingstijd en versloeg het PSV. In dat laatste half uur gaat dat nu weer gebeuren. Het is toch ergens een beetje gek dat men niet de gelijkwaardige voorbereidingstijd heeft op zo'n topper. Ook in andere landen is het trouwens Super Sunday. In Spanje speelt Barcelona tegen Real Madrid en in Italië staat Inter Milaan tegen Juventus op het programma. Het weer nog droog en veel zon bij 12 tot 15 graden. Morgen dan is het weer volop herfst grijs, regenachtig en ook een paar graden koeler dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij de afrit Watergausmeer. Daar zijn nu twee rijstroken dicht richting Knopend Amstel. Vanaf Durgerdam is de vertraging ongeveer een kwartier. En ook aan de andere kant van de stad op de A10... tussen Landsmeer en de Koentunnel ongeveer tien minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Now somebody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 tegen Real Madrid. Ook Real Madrid uh, struggelt een beetje om uh, de punten bij elkaar te krijgen. Maar meer last heeft Barcelona daarvan. Maar uh, ik ben erg benieuwd uh, hoe deze Klassico gaat verlopen. Wij volgen nu in ieder geval de eerste uh, helft voor u met u mee. Als er wat te melden is, dan zullen we dat zeker uh, niet nalaten... u daarvan op de hoogte te stellen. Uh, over het tweetal platen, platen gaan we uh, tijdens Pit Report even terugkijken... naar to de toch wel uh, verrassende kwalificatie van de Grand Prix van Amerika. Uh, want dat was best wel een sp spannende, spannende gebeurtenis gisteravond. Want vanavond is dan uh, de race. We, gaan, we kijken terug naar de kwalificatie. We kijken even naar de startopstelling. Want er zijn nogal wat straffen, straffen, ja, straffen uitgereikt uh, aan de diverse uh, uh, coureurs en teams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 Dus, uh, ja. dat, is, dat is toch raar. Dat is toch gewoon om uh, twee uur of drie uur kunnen doen. Wellicht dat, het vol... dat je niet om elf uur op zaterdagavond hoeft te kijken. Nou, niet om elf uur. Nee, die kwalificatie was om acht uur toch gisteravond? Nee. <lacht> Negen uur. Nee, heel, heel laat. Oh ja, heel laat. Ja. Nee, de derde vrije training. Ik ja. ben in de war. De derde vrije training heb ik nog wel. Dat was om elf uur dus gered, maar die daar. kwalificatie heb ik niet gered. Wellicht een groot, uh, vol programma, uh, raceprogramma uh, uh, daar in Amerika.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 Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dat gedicht Casso op een tegeltje, Albert-Jan. Wijsheid in een flesje, ja. ja. Om kwart voor vijf uh, ga je hem horen. Maar eerst, voordat we weer met uh, de rest van het programma doorgaan... eventjes een moment. Al je spullen op de gang. Het had zo vaak... I'll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 Make it sayin i just can't make it een heerlijke gauwe houden bij CFM yo sister golden hair inderdaad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 Het is duidelijk dat we iets hebben verloren van vrijdag op zaterdag. We weten nog niet hoe dat komt, dus Wolf. Maar het lijkt me helder dat dit niet voldeed aan onze verwachtingen. Max Verstappens teamgenoot Sergio Press startte Grand Prix, zoals gezegd, van uh, de Verenigde Staten als derde. Hamilton's compaan Valdry-Botsdatz begint als negende na een gridstraf van vijf plaatsen na de zoveelste motorwissel. Red Bull zag er zaterdag erg sterk uit uh, en, op, uh, en op papier liggen ze voor dus Wolf.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 Dat wordt hem. Dat wordt hem, zeker. Nou ja, we hebben, het, we hebben het over Max Verstappen uiteraard vandaag... met zijn mooie pole position voor de race van vanavond. Maar we zitten ook midden in El Clasico, hè? Het staat ja. 0-0. Ze zijn al 7 minuten 45 bezig. Precies, dat, dat bedoel ik. En dat is allemaal in Spanje. Nou, combineer het even. Max Verstappen en Spanje. Dan kom je op het volgende uit. 18 jaar is hij en vanaf vandaag coureur in het hoofdteam van Red Bull in de Formule 1. De kans om er rivalen voor te zijn, want die contract loopt nog een jaar door. Dus Mercedes en Ferrari aasen al op jou. Dat kan, maar dat is nu niet meer natuurlijk. <lacht> Max Verstappen reed natuurlijk al in de Formule 1, maar dan in het opleidingsteam van Red Bull. Betere auto en gaat hij dus echt serieus meedingen naar Prec. Gaat hij dus echt serieus meedingen naar Prec. En we zijn onderweg en het lijkt een goede start te zijn van Lewis Hamilton.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 30-5, Raikkonen rijdt 30-2. Die voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt spannend, hoor, met die pitstop. Die teller links in beeld, kan er niet even gewoon meteen tien rondjes bij? 20. je, moet toch Jos van Stappen heet, die zit gewoon deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je de ochtels, dan heb je op plekken waar je het niet verwacht had. Want zou het dan zo snel komen...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 Bizarre. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Maak ik stap in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell. Bizarre.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 Maar kijk ook even op de website www.dierentehuiskermerland.nl. Want ook Bassie verdient een thuis. Ja, en Fanta was na onze uitzending van gisteren meteen weg, Albert-Jan. Dus nou hebben we Bassie eventjes in het zonlicht gezet. Want het zonnetje schijnt wel lekker vandaag. Heerlijk, Alice mooie.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 Ajax gaat worden, maar toch uh, je, heb ik de weddenschap op PSV gezet. Ja, het maakt niet uit dat biertjes erop. Nou nee, ja, dat ja dat precies. als prima smaak. Dat komt helemaal goed. We kijken even naar alle wedstrijden van deze zondag. Uh, gaan we terug naar de wedstrijd die om kort over twaalf is begonnen. FC Twente thuis tegen NEC, eindstand 1-2. SC Kambuur nam het op tegen Feyenoord. Wedstrijd is uh, juist geëindigd in 2 tegen 3. Dus de Rotterdammers hebben toch gewonnen.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 FM Zo uh, op deze zondag. Memories, hoor je als je is, uh, van uh, Maroon 5. Gevolgd door Begging van uh, Medcom. Hoe gaat het met een uh, klassico? Uh, oh, Ik hoor een hele hoop Eddie vanaf uh, de tafel komen. Briljant, Dat is van briljant werk van uh, een briljant mooie voorzet uh, op uh, Dest.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 Wij zeggen Marissa alvast van harte gefeliciteerd. is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 to do once you find them I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with If I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 En dan kom je vanzelf bij de allereerste keer. kom je bij de allereerste keer.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 op plaats met min 4. De leider staat dat is winter, die staat op min 16. De sluiter eindigt in de middenmoot in het open golf van Mallorca. Fijne zondagavond, bedankt voor het luisteren en wij zijn er zaterdag weer. Tot dan. Jij mag eerst. Dag. Doei doei. Ja, daar wacht ik op. <laughs> doei. Some things in are They can really make you made. Other things just make you swear and curse.